Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Op Alpsen hebben de leden van provinciale staten gestemd voor de Eerste Kamer. De einduitslag wordt tegen half vijf verwacht, maar de uitslagen van een aantal provincies zijn al binnen. Over het algemeen hebben de statenleden op hun eigen partij gestemd, maar in Zeeland heeft de PVV een stem extra gekregen. Waarschijnlijk van het statenlid Robbesin van de Partij voor Zeeland. In Limburg ziet het er naar uit dat een CDA op de VVD heeft gestemd. De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen wordt met spanning tegemoet gezien, omdat onzeker is of de regeringspartijen. Partijen en gedoogpartner PVV samen een meerderheid halen. President Obama is in Ierland begonnen aan een Europese rondreis. Na zijn aankomst in Dublin beloofde hij dat hij Ierland zal steunen op de weg economisch herstel. Vandaag bezoekt Obama onder meer een dorp waar een verre voorouder van zijn moeder vandaan komt. Daarna ontmoet hij de premier en president van Ierland. Obama vertrekt morgen weer, dan brengt hij een bezoek aan koningin Elizabeth van Groot-Brittannië. Deze week reist hij ook nog naar Frankrijk voor de G8-top en bezoekt hij de Poolse hoofdstad Warschau. Alle politiekorpsen moeten voor het eind van het jaar een lijst hebben opgesteld met de tien beruchtste voetbalhooligans uit hun regio. Met die top 10 kunnen er gerichter stadionverboden worden uitgedeeld. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Opstelte zegt dat hij het voor de gewone supporter weer, le weer leuk wil maken om naar het stadion te gaan. Door een hardere aanpak van hooligans moeten er minder risicowedstrijden komen en kan vrije kaartverkoop vaker worden toegestaan. Tennis'er Timo de Bakker is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Bakker was kansloos tegen titelfavoriet Novat Djokovic. De Servier won met 6-2, 6-1 en 6-3. Straks speelt Robert Schorel zijn eerste wedstrijd op het Grand Slam toernooi in Parijs. Hij neemt het op tegen de Argentijn Maximo González. Het weer, vanavond vrij helder en droog. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. In het noordoosten is er kans op een buitje. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het en... Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd langs de A2 Utrecht en Bos tussen Knoop het Oude Rijn en de brug bij Zaltbommel. Op de A4 Den Haag Amsterdam staan ze te controleren tussen Dorp en knooppunt het Tot zover de verkeersinformatie.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 that you've gone. Say goodbye To desire When we are together We'll never get it, I will never get it going We will never give what we got